Jeroen van met het NOS Journaal. Er zijn dit jaar al zo'n 250 aanslagen geweest op huizen en andere doelen. Het zijn er nu al meer dan over heel vorig jaar, blijkt uit cijfers van de politie. Ook vannacht was het weer raak. In Rotterdam werd een woning beschoten waar gisteren ook al een explosief afging. Aanslagen hebben vaak te maken met drugshandel, maar ook andere motieven... zoals bijvoorbeeld afpersing komen voor. De daders die worden opgepakt blijken opvallend vaak jong te zijn. De politie verwacht dat het totaal aantal aanslagen dit jaar... twee keer zo hoog uitvalt als vorig jaar. Hulpverleners hebben in Zuid-Korea zeven lichamen geborgen uit een autotunnel die door noodweer was ondergelopen. De reddingswerkers zijn nog op zoek naar andere inzittenden van voertuigen die nog in de tunnel vastzitten. Zuid-Korea kampt de afgelopen dagen met zwaar noodweer. De tunnel van bijna 700 meter liep snel vol toen een nabijgelegen rivier overstroomde. Elf mensen worden nog vermist. Op het Canarische eiland La Palma zijn zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege felle natuurbranden. Een gebied van zo'n 45 vierkante kilometer is al getroffen en zeker 12 gebouwen zijn verwoest. Autoriteiten waarschuwen dat het vuur nog niet onder controle is. Door het warme weer van de afgelopen tijd is het keupelhout Kerk droog en bovendien wordt het vuur aangewakkerd door de felle wind. Een Australische zeezeiler is na twee maanden ronddobberen op de Stille Oceaan gered. In april vertrok hij samen met zijn hond met zijn catamaran uit Mexico voor een reis naar Polynesië. Ongeveer een maand viel tijdens de storm een storm als een apparatuur uit. En pas afgelopen week werd zijn boot ontdekt door een tonijnvisser... die zijn koers verlegde om hem en zijn hond te redden. De man had twee maanden overleefd door regenwater op te vangen en rauwe vis te eten. De hond maakt het ook goed het weer opsluit. Vanochtend staat er een stevige noordwestenwind. In de loop van de middag wordt het rustiger, bij maxima rond de 22 graden. Zon, wolken en een paar buien wisselen elkaar af. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Don't want don't lui ne va lui ne va j'étais séduirais De rokjes vind ik beeldig, felle kleuren en een clip in mijn haar. Zon die schijnt op mijn koppie, pootje vader vindt het toppie. Op vakantie, Ibiza, ik kom eraan. Kom van het strand, mijn tellijn is al zichtbaar. Zichtbaar. Kijk in de spiegel en ik zie mijn peachy haar. Beachway. Een goede lava is natuurlijk ideaal. Ik kan niet wachten op mijn andere vakantie De benen, bees, van jasje op de ober, mij maar een 9 See, even though I don't always show I'm glad that you're around right. Guardato e mi sono en fra schiet il mio confronto era statico e imbranato, le ho en un schiet in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla eruit, en die die schiet eruit, en die die schiet eruit, braccia mi è eruit, en cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e die ho fatto marmellata. Oh yeah! eruit, en die en dan poi, e poi... idea, En dan idea, een superboel, en un super een superboel, fa come te, e poi avresti di speciale? che superboel, en dan een superboel. En een superboel, en dan ziet hij er een superboel. een superboel, sa lei ti fa girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa E la tana l'ho portata. L'ho versato un'aranciata. Lei s'enfatta una risata. A mio whisky si è aggrappata. E cinque litri s'è si scolata. Mi sembrava pelle andata. Ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata. Dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata. carezzata, sul visino, su di fata. Ma sembrava una patata, l'ho L'ho frullata. E ne ho fatto una frittata. Oh yeah. Se si vi così no è bom. che idea Quale idea non vedi che lei non ci Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM zal voorzitter zijn ZFM 106.9 FM. De winter gaat altijd zijn gang. Niemand die dat verandert. Hij duurt me ook altijd te lang, dus ik ga er van door. Vergeet niet op tijd te genieten. Ja, iedereen is al zo druk. Je leeft maar één keer. Pak je spullen en zoek het geluk.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 Rauw, zijn de drankjes echt cool? Dat vakantiegevoel. Dat vakantiegevoel. Dat vakantiegevoel. Ga je mee naar de zomer, naar het land van je dromen. Een terras aan het strand, een glas in je hand. Show, mano.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 Lost inside my head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 Zomer met GFM. zon, zee, zandvoort en zomerhits. Con me da pappa vi chita va bene, si tu la parla miets americano, quando si parla amore sotto luna, con me da venen capi di I love you, americano. Kom maar de bocht af in die kiep daar wat peen. Situl waar lopen die Amerikanen? Nu en kijk Zo gaat dit elke keer en hier staan we nog. Mijn rust gaat en ik. Mijn bier is doodgeslagen. geslagen en ik drink paco's onder de bril. Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Mijn rust gaat, mijn rust gaat. Doe nog maar één gele jongen Mijn god, waar ben ik weer aan begonnen nou ja. Als FOMO mens, was. FOMO mens was Maar als ik één wens had Had ik gewenst dat ik gewoon in mijn nest lag In plaats van om zes uur in de snackbar wow, wow. Maar fuck het, we leven Dus bestelde nog één hey, En hey, hier staan we dan hey. Mijn ruggengraat, graad en ik Mijn bier is doodgeslagen Ik kring paarko's zonder bricht Waarom ben ik elke keer Weer bang dat ik iets mis Mijn ruggengraat, graad Mijn ruggengraat. en waar is dat vleesje met iedereen die geen ruggen Nee, alle clichés, we snellen en keer, zing met ons mee. En hier staan we dan, mijn ruggen gaat en ik. Mijn bier is doodgeslagen, en ik drink bako zonder prikken. Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis, dit is teruggegaat remixed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 It don't